Dus het zit krap. Maar ja, de andere kant is dat wij een paar dagen geleden een tweedehands winkel hebben kunnen openen. Oh. Waardoor we dus nu ook inkomen gaan creëren. Waardoor het, hoop ik, wat makkelijker wordt. Ja, ook dat is...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 Ja, dat klinkt heel positief. Dat is echt een leuke ontwikkeling zo. En dan kan je zelfvoorzienend eigenlijk ook al die activiteiten organiseren. Hè? Ja, dat hopen we op een gegeven moment wel te kunnen. Ja, ja want je ja. vraagt dan wat lage prijs is waarschijnlijk voor de spulletjes ja. en de kleding en zo. En dan kan je met dat geld weer leuke dingen organiseren. Precies. Ja.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 ...dan zo'n kleine stichting. Oh, waar we, ja. We, ja, om, wij noemen onze mensen op de folders, maar wij bereiken geen miljoenen met onze folders. Nee. Zoals dat een oranjefonds of zo doet. Nee, dat is een andere stichting, ja. georganiseerd. Hè. Ja.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 Zeg maar, de bewogenheid hebt voor de vrouwen, hè, met al hun problemen. En je blijft geduldig, je blijft liefdevol. En zo kan je eigenlijk het ja, godsliefde eigenlijk ook doorgeven. Doordat de mensen misschien niet God ontmoeten in hun eigen ja, omgeving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 Ha, <laughs> ha,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 En uh, hoe bereik je de mensen? Hoe kunnen ze zich opgeven daarvoor? Nou, uh, de mensen kunnen zich opgeven via uh, onze website. Oh, hoe is dat zo? Nou, we hebben een eigen website, dat is stichtingvrouwgroeptabita.nl We zijn ook te vinden op huis en we zijn te vinden op Facebook. Mm. En op alle sites staat alle informatie hoe je ons kan bereiken.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 Voor deinem Thron steken we.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 ja, dat was echt een geslaagde dag. De vrouw horen: wat voor kleding staat je prima? Ja. Welke kleur past bij je? En uh, natuurlijk heel mooi op de foto gezet allemaal. Het ja. was echt een hele leuke dag, ja. Ja, er worden ze echt even allemaal in het zonnetje gezet, ja. of verwend, hè? Ja.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 En ja, nog een hele fijne dag. Bedankt. Heel ja, erg bedankt voor de uitnodiging.